Israëlische deelname wordt nu een maand later besproken... maar dat is niet duidelijk of er dan ook een stemming komt. De minister Karamans van Economische Zaken... is niet lichtzinnig opgetreden tegen chipmaker Nexperia. Karamans gaf het bedrijf opdracht de chipproductie te handhaven... nadat er intern onrust was ontstaan over de Chinese topman. Karamans zegt tegen de NOS dat hij geen andere keuze had dan in te grijpen omdat Nexperia belangrijk is voor de Europese auto-industrie en defensie. Het aantal doden in Mexico na het noodweer van de afgelopen dagen is opgelopen tot 64. Nog zeker 65 mensen worden vermist. Niet eerder viel er in een week tijd zo'n vol regen in het land... dat kwam door een orkaan en een tropische storm. Nog steeds zijn sommige dorpen afgesloten van de buitenwereld... en wordt geprobeerd ze per helikopter te bereiken... Kaap heeft zich voor het eerst geplaatst voor het WK voetbal. Dat lukte na een overwinning op Eswatini, het voormalige Zwaziland. Het elftal van Kaap is behoorlijk Nederlands getint. In het team spelen zes mannen die in Rotterdam zijn geboren. Waaronder Peck Zwolle aanvoerder Jamiro Monteiro. Kapverde is een archipel in de Atlantische Oceaan. Daar wonen minder dan 600.000 mensen. Daarmee is Kapverde na IJsland in 2018 het kleinste land dat deelneemt aan een WK-voetbal. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, koelt af naar een graad of 10. Morgen opnieuw een grijze dag bij een graad of 16. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Nou, welkom terug bij alweer het tweede uur van deze 21ste aflevering van Play It Loud Live. Een van de vijf thema-uitzendingen waarbij ik elke maand aandacht heb... voor de bands achter onze favoriete muziek. En waar jullie door middel van de biografische interviews die ik met ze heb... alles te weten komen van mijn steeds wisselende gasten. Fijn en bedankt dat jullie met ons het tweede uur zijn ingegaan. En voor degenen die net pas hebben ingetuned... bedankt dat jullie toch zijn gaan luisteren. Ik zit hier vanavond met twee van de vier bandleden... van de uit Amsterdam komende groove metal band Once Mortals. Gitarist Glenn en drummer Corné doen het woord... Namens hun band, gitarist en zanger... Michel en bassist Diego zijn vanavond helaas afwezig. wegen ziekte en andere verplichtingen. Heren, nogmaals uh, ontzettend bedankt voor jullie komst uh, vanavond... en uh, reuze gezellig dat jullie uh, bij Play It Loud li uh, live te gast zijn. Hi, ja. wat leuk dat we er mochten komen. Ja, <laughs> zeker weten. Altijd welkom. Uh, zoals ik aan het eind van het vorige uur al aangaf gaan we het nu natuurlijk echt over jullie muziek hebben... die jullie tot nog toe in de vorm van vijf singles hebben uitgebracht. Jullie debuutsingle Black River hoorden we net aan het begin van dit tweede uur... en kwam op op 16 mei van dit jaar uit. Ik had begrepen dat de titel van het nummer Black River uh, staat voor de Amazone-rivier. Klopt dat ook? Ja, ja. klopt inderdaad. Ja. Um, je kan het op verschillende manieren interpreteren. Er zijn uh, twee verhalen... Althans, uh, ik had hem op een bepaalde manier geïnterpreteerd... ...en mm -hmm. Michelle had hem op een andere manier geschreven, dus wel, okay. uh, wel vet. Ja, ja. ja uh, dat dus uh, is wel een rode draad door uh, alle lyrics heen. Dat ze vrij uh, open voor interpretation zijn. Maar... Ja. Um, ja, art is wat je het maakt. Ja, precies. Dat is het mooie inderdaad... Uh, van de muziek. Uh, maar kun je me ook vertellen... waar het nummer precies voor staat? Uh, Textueel, tekst uh, wil, waar het over gaat? Um, ja, kijk, uh, Michel is de schrijver. Dus ik denk dat hij het beste zou kunnen antwoorden. Maar mm -hmm. van... Um, um uh, van wat ik heb uh, begrepen is... Uh, kijk, in, in Brazilië is, uh, is er een ja, grote uh, plaaggaande aan uh, uh, bosbranden... die mm -hmm. um, ja, door mensen zijn uh, aangezet. Um, mm -hmm. dat, uh, dat zorgt ervoor dat op het moment dat een, een stuk regenwoud uh, verbrand is... dat betekent dat het niet meer beschermd is. En ja. dan mag je daar dus op uh, landbouw op gaan, uh, ja. uh, uh, gaan uitvoeren. Klopt. En ja, veel zit dan in de veeindustrie of uh, nog veel meer in goud... Ja. Um, dus ja, dat is, um, uh, kijk, voor Michel is dat natuurlijk uh, met zijn Braziliaanse roots ja. um, vrij Schrik dicht bij huis. Ja, um, een dus, maand uh, te zien ook. Ja, ja. zeker. Het is misselijkmakend. Ja. Ja, ja, zeker. Voetbalvelden uh, tegelijk gaan Gewoon per, ja, weet ik veel, hoeveel tijd uh, gaan verloren. Zeker. Heel ja. snel. Absoluut. Niet normaal. Ja, ja het is je niet voor te stellen. Maar nee. als je ook de, de video kijkt die, de, die we gemaakt hebben, ja. uh, dan zie je de thematiek ook een beetje terugkomen. De, ja. echt uh, De massaproductie en uh, ja, die Black River is eigenlijk dus een rivier vol met troep die ja. uiteindelijk uh, uit dat gebied komt en naar de zee stroomt. Ja. Um, ja, dus het is een beetje een metafoor voor uh, wat er daar gaande is. Ja, ja precies. Ja. ja, letterlijk de, uh, de Rio Negro. Um, ja. Ja. En, uh, en figuurlijk natuurlijk uh, ja, dubbel aan het andere Een ja. uh, dubbele geëxtende metafoor. Ja. En hoe kwamen jullie zo op het idee? Ja, dankzij uh, ja, de ja. heren. Ja, Michel, die, heeft, uh, die, uh, die is de voornamelijke schrijver. Af en toe yeah. uh, probeer ik in te springen met wat ideetjes okay. En dan uh, kaatsen we het van elkaar af. Ja. Maar het punt is, um, ja, Michel moet het kunnen spelen en uh, zingen tegelijkertijd. Dus ja. die, uh, aangezien ik niet met die limitatie zit, um, is, het, uh, is het lastig om elkaar te, te ondersteunen daar. Ja. Maar ja, um, yeah, hij uh, delivered the goods, zeg maar. Zoals Judas Priest het zou <laughs> zeggen. Dus hij schrijft voornamelijk de, de teksten in principe. Ja, nou, zeker. Oké. Okay. Uh, en met welk doel uh, heeft hij het... Uh geschreven, dat nummer? Ja, kijk, het, uh, het, het is voornamelijk een... Uh, uh, kijk, we houden er niet van om uh, te, te wijzen en te zeggen wat er allemaal fout is, maar op, op een bepaald punt kan je ook zeggen van, oké, okay, hier is een interessant gesprek dat we kunnen hebben. Van, Oké, okay, ja. zijn we allemaal bereid om, uh, om dit zo voor te zetten? Of um, kunnen we ons gedrag in een klein, uh, in een klein aspect aanpassen door ja. bijvoorbeeld minder te investeren in goud en dat soort dingetjes? Ja, precies. Um, ja. Beetje uh, awareness creëren, zeg maar. Ja, dat, ja. Uh, dat vooral. Ja, helemaal ja, goed. Uh, dit was jullie uh, eerste gereleaste single. Hè? Maar uh, was het ook de eerste single die jullie uh, schreven? Of? Uh, we, we releasen eigenlijk alles chronologisch. Zoals ja. het geschreven is. Okay. Um, dus Tot die toe uh, in ieder geval wel. Uh, ja. Uh, ja? Ja. ja, inderdaad. Ja. Het is nog niet voorgekomen dat we zeg, uh, gezegd hebben van... Oké, okay, uh, dit nummer moet even naar voren getrokken ja. worden. Omdat het zou kunnen. Hè? Ik bedoel, ja, uh, het, het kan in één keer heel relevant worden. En dan ja. uh, kunnen we die keuze altijd nog maken. Precies, ja, dat is waar. Ja. En uh, de single uh, ging gepaard uh, met een visualizer. Hey, uh, je gaf het net al aan Corné. Uh, ja. uh, hebben jullie die uh, zelf gemaakt? Of hebben jullie daar mensen voor ingezet? Geschakeld. Um, ja, Diego die heeft uh, behoorlijk goede um, um, skills op het gebied van uh, ja, we prompt, uh, uh, prompten met, uh, met AI en dat soort dingetjes. Mm -hmm. Want, ja, we zijn beginnen band en ja. uh, uh, we hebben niet, niet altijd alle resources die we zouden willen hebben. Nee. Uh, niet iedere uh, muziekvideo die we maken kan, uh, kan Deutschland zijn van uh, Ramstein. Nee. Ja, um, ja, we hebben op een gegeven uh, moment het gesprek gevoerd van uh, we kunnen iets op deze manier doen. Ja. Of we kunnen ni niks releasen. Dus ja. hebben we hebben gekozen, ja, beter iets dan, uh, dan niets. Dan iets, en ja. dan doen we dat ook gelijk zo goed als dat we kunnen. Ja. En uh, ja, volgens mij is dat ook uh, voor deze eerste video heel goed gelukt. En ja. uh, we hebben dan het later ook een paar uh, andere nummers op dezelfde manier aangepakt. Mm -hmm. En het wordt ook steeds een stukje, uh, gaan steeds een stukje verder ermee. Ja uh, Het breidt zich uit en ik uh, ja, tipje van de sluier. Uh, het, wo het wordt ook echt uh, nog veel beter. Oké, okay. uh, ben niet, benieuwd. Uh, ja, uh, <laughs> ik vind het overigens uh, deze eerste video ook al super vet. Ja. Uh, Zoals ik net al zei, die, die thema's die erin voorbij komen, het is heel duidelijk en de beeldspraak is best wel sterk, uh, vind ik. Ja, heel um, belangrijk. Dus ja, op die manier uh, proberen we voor elk nummer een video uh, erbij te maken. Soms is ja. dat een, een ge gefilmde video ja. en soms uh, is het anders. Een lyric video of iets. Ja, ja, ja. ja oké. Okay. En uh, uh, hoe werd deze eerste kennismaking uh, met uh, Once Mortals door de mensen die het nummer hoorden uh, ontvangen? Waren de reacties positief? En hoe betaalde zich dat terug in de streams of views? Ja, eigenlijk. Uh, iedereen die ik erover had gesproken... die, uh, die, vond, uh, die vond het vet. Um, ja. um, ook mensen die ik vertrouw om mij te vertellen... van ja, dit is, uh, dit is niet zo goed. Doen, ja. um, die zeiden van... ja, dit is uh, eigenlijk uh, it's not bad. Ja, Hartstikke, hartstikke trots. Hartstikke blij. Um, grote blij. Ja, snap ik. Ja. <laughs> grote ja. blij. Ik vind het mooi als je dat vindt. <laughs> ja, maar goed. En een maand later... Uh, uh, op 13 juni uh, brachten jullie de volgende single uit, uh, Breathe. De eerste release met een officiële videoclip ook. Uh, waar hebben jullie die clip opgenomen? Jullie of? In de in Q-Factory in inderdaad. Q -factory. ja. ja, ja. ja we, hadden, we waren op zoek naar ruimte. Ja. En uh, ja, je kan het zo gek maken als je wilt. Maar ja. we dachten, la, let's keep it simple. Maar ja, uh, gewoon lekker... Uh, uh, en, en goedkoop, want uh, ja, ja. in het begin van de band heb je nog niet zoveel uh, resources, zoals nee, Glen het mooi zegt. Uh -huh. Uh -huh. Ja. Uh, en uh, op die manier uh, ja, we hebben we die ruimte uh, zo sfeervol mogelijk geprobeerd uh, aan te kleden. Ja. Ja, als je oefenruimtes kent, het is meestal een rotzooi. Uh, ja. uh, er staan allemaal lelijke spullen. <laughs> Dat hebben we oh, de en de verf. Oh, oh. Oh, de weg, man. Ja, is, soms zijn er uh, echt kleuterverf, zeg maar. Dat er, iemand heeft een hele uil zitten tekenen, oh, alles getoond. Ja, ja. ja, dus, uh, ja Moest nee, je er dan allemaal nog uh, in, in de weg krijgen ja. of zo? Nee, we hadden echt wel oh. in de ruimte nee. waar we zaten. Ook, ja. um, we tactisch neergezet dat het voor iets staat wat niet zo mooi is. Ja, precies. Ja, en de, de, de, de, de uh, huismeester James, shout out voor uh, James, die heeft ons uh, echt goed geholpen met een uh, met goede backline en wat, uh, wat extra lampen die ze nog over hadden. Okay. Ja. Um, maar dat was wel challenging, want uh, die, die lampen die hebben een default mode, die kan je aansturen via de computer ja. om de kleuren te veranderen, maar in default uh, uh, is het een re regenboog die, die afgaat. Oh. Dus paars, geel. Uh, Groen, oranje. Um, dus ja, uh, vrij snel kwamen we erachter van: hé, hey, uh, ja, we hebben een bepaalde limitatie in het, uh, in het beeldmateriaal. Um, maar als je hem zwart-wit maakt, um, ja, dan is het, het uh, van, ja, precies ja. een bijpassie dat probleem. Ja, precies. Ja. <laughs> Slim gedaan, inderdaad. En uh, de opname en bewerking van de videoclip: wie was daar uh, verantwoordelijk voor? Me, Joep. Ja, ah, zeker. Okay. Um, ja, zoals we zeiden, we doen alles lekker zelf. Ja. En, uh, uh, dit was mijn eerste keer echt uh, acht, uh, achter de camera en achter de, um, achter de editing software. Um, dat begin ik me ja, wat meer eigen te maken de laatste tijd. Ja. Maar ja, dit is, uh, met de eerste keer moet je, moet je echt de fouten gemaakt hebben. En um, uh, van die fouten ook direct leren. Ja. En dat omzetten naar een beter plan de volgende keer. Dus ja. zeg maar, wat de grootste les was. Um, ah, heb een plan. Ja. Uh, en dan later leer je van, oké, okay, heb ook een plan B en een plan C. En um, ja, uiteindelijk wel. leer je dat het, het idee van een plan eigenlijk beter is dan een daadwerkelijk plan. Want dan blijft iedereen rustig. Want ja. dan is er een plan. Ja. En als het dan niet zo volgens plan gaat, dan, dan is het volgens plan. Ja. Uh, ja. Heel mooi, uh, voor, voor de shots ja. waar je zelf in staat, uh, ook nog een kleine shout-out naar Bruno, de, de broer van Michel. Oh, ja. oh zeker? Ja, man. Ja. Die is uh, dus echt de uh, top cameraman, uh, ja. Ja, zeker, hij heeft ook zeker. de bandfoto's gemaakt, dus die oh. je online ziet van ons, nice. die uh, ja. hij allemaal gemaakt. Die ik ook gebru gebruikte voor de promo, ja. die uh, heeft hij gemaakt. Ja. Okay. Ja. Nice. Goed. Ja. Hem, en hij kan ja. heel goed barbecuen. Ook dat. Ja, dat nou, ja, is uh, heel belangrijk, <laughs> natuurlijk. <Ja. laughs> zeker voor, uh, Kom een keertje om het te brief. ervaren. Dank je wel. <laughs> Kom zeker langs. Altijd, uh, altijd gezellig. Um, ja, en uh, terug naar Brief. Hè. Je, als jullie kijken naar de ontvangst van uh, Black River in deze, hoe, hoe heeft Brief het gedaan? Qua uh, streams en views in vergelijking met jullie debutsingle, is het beter uh, ontvangen of juist minder? Ja, ik denk dat Brief beter binnen is gekomen ja. um, omdat je. Um, Kijk, uh, uh, Brass Tax, uh, Black River heeft een behoorlijk lange intro. Mm -hmm. uh, maar Brief begrijp je echt wel. Ja, uh, yeah, precies bij de strot. Met mm -hmm. een toch wel een aparte sound, aparte composition. En mm het. -hmm. Het, het is niet als, uh, als een van de latere nummers, however humble, dat, de, dat je uh, gelijk, um, ja, dat je koptelefoon er bijna vanaf valt. Van, ja. uh, Ik ga gelijk van? in, ja. ja precies. Ja. Okay. Um, dus die, uh, die, die kwam ook beter binnen bij de mensen die niet echt uh, hardcore metalheads uh, zijn binnen mijn omgeving. Oké. Okay. Ja. ja, en als je het gewoon logisch bekijkt, is het ook logischer. Hè? Want uh, het eerste nummer waar we natuurlijk. Uh, van de pers, mm -hmm. maar niemand kende ons nog. En uh, ja. Ja, op een gegeven moment zie je na een maand alweer een, een, nieuwe, een nieuwe single voorbij komen. Dus ja. ik denk dat daarom ook mensen er sneller op aangehaakt zijn. Ja. En we hopen dat door, eh, door zo hoogfrequent uh, te blijven releasen en continu ja. nieuwe uh, materiaal te hebben. Van elke maand uh, willen jullie wel iets uitbrengen, zeg maar. Ja. Dat is wel het zweven, inderdaad. Het zweven, ja. Zes weken ongeveer. Ja, dat yep. is dat, ja. Uh, het plan. Ja. Okay. En we hebben genoeg liggen om uh, dat voorlopig uh, te doen. Blijven doen. Nou, I, laten I, we niks beloven. No. Nou, weet je, we, zitten, <laughs> we zitten in een goede flow. We hebben wat dingen in de. We hebben een paar rounds in de chamber wat dat betreft. En okay. uh, ja. ja, we zijn lekker. Uh, uh, het is fijn omdat je de werkverdeling. Um, persoonlijk op gaan pakken. Ik kan mm -hmm. lekker met de, uh, met het, uh, met de uh, directe aan de slag van de music video's, terwijl ja. Diego dingen afmixen en mastert. Ja. Uh, Michelle is tegelijkertijd dingen aan het schrijven en uh, zo, kom, uh, ja. zo. Ja, je zou goed op Maar je speelt. individueel ja. aan de weg, dan hoef je niet ja. altijd met elkaar in een rehearsal studio te zijn. Nee. Al, al zou dat super fijn zijn, maar Tuurlijk. de realiteit van het leven is, dat lukt dat niet altijd. Nee. En hoe vaak uh, per, uh, per week of per Normaal gesproken. Normaal, gesproken. Ja, normaal gesproken hebben we in ieder geval één keer in de week een, uh, een jam-sessie op zondag. Dat is uh, zondag. inderdaad, zoals we zeiden, een beetje onze, onze kerkervaring. Mm -hmm. ja, um, ja, Ja, precies. Sunday morning. Sunday morning. Net okay. de aan. Ja. Ja. pakken uh, <laughs> Oh my lord, nee man, begin er niet <laughs> over. Echt nooit een pak. <laughs> nee. Zijn jullie zelf daar ook gelovig? Of dat jullie het in uh, kerk? Uh, nee, nee, nee, nee. nee. Uh, ja. ik, uh, ik, dans, uh, ik, ik geloof. Ik geloof in Once Mortals. Ja, ik geloof in mezelf. Duiken. En ik, ik, ik hoop dat de mensen thuis dat ook uh, doen. Dat is heel belangrijk. Dat is het belangrijkste. Geloof in jezelf, inderdaad. En in, in, in Once Mortals. Ja, dat, uh, ja. vooral dat. Vooral dat, ja. ja. En in Black Sabbath. Ja, ook ja dat. Ja, en nog die. Zeker. Voor ik Brees-Throw ga draaien, uh, kunnen jullie me vertellen waar dit nummer uh, inhoudelijk over gaat? En, en waar haalde je de inspiratie voor de teksten vandaan? Uh, dan moet ik toch even uh, de sockpuppet zijn van, uh, van mijn show. Denk ik. Um, um, uh, uh, dit is van uh, ja, jezelf uh, uh, los kunnen koppelen van de stressors van, uh, van het dagelijks leven mm -hmm. um, en uh, ja, voor ons vertaalt dat zich in, uh, in de performance van de muziek ja. Um, ja, je, je vrijheid vinden in, um, in, in de catharsis van de muziek ja, ja. oké okay. goed Dank jullie wel voor de toelichting. Dan ga ik hem nu instarten met de aansluitende derde single, The Abyss. In het eerste blokje van dit tweede uur. We zijn daarna nou weer bij jullie terug met de heren van Once Mortals natuurlijk. I lost myself in regrets I tried to hide Behind the lies The words I wish to forget Tonight I chose not to give in This pain makes me feel alive And by stranger Zondagavond. Play it loud. Op ZFM, Samford. is hoorde je Nabriese van mijn speciale gasten vanavond Once Mortals uit Amsterdam en ze spelen groove metal met invloeden uit de moderne metal en hardcore met onderwerpen als milieu zoals we gehoord hebben in Black River en persoonlijke strijd dat een thema is dat vooral terugkomt in dit nummer niet waar ja, zeker ja yep, absoluut um, ja yeah, again uh, sock puppet geen probleem ja. um, <laughs> <laughs> uh, ik heb hier ik heb over deze weinig gesproken met me uh, weinig gesproken met Michelle maar als ik het, als ik het zelf luister denk ik aan uh, aan iemand die misschien zijn principes niet uh, 100% op heeft... Uh, ja. en zichzelf echt tegenkomt. Um, je kan, bijna, heel veel religies hebben met elkaar gemeen dat je in stilte kan leren... of uh, je kan echt uh, door de bottom of de barrel heen ja. en op die manier leren. Ja. Um, ja. En uh, dit gaat dan over iemand die uh, ja, zichzelf letterlijk en figuurlijk tegenkomt. In een diepe gegooid heeft, zeg maar. Jazeker. Ja, ja. <laughs> De uh, Abbas werd uh, weer een uh, maand later na Breathe uitgebracht op uh, alle grote streamingplatforms op 18 juli. Uh, en daarbij maakten jullie uh, weer een bijbehorende visualizer uh, video. Voor degenen die deze video niet hebben gezien, uh, kunnen u vertellen hoe deze innerlijke reizende clip wordt weergegeven, Um, ja, je hebt uh, natuurlijke elementen natuurlijk. Je hebt de, um, ja, de orkaan, je hebt de, uh, de aardverschuivingen. Je hebt, uh, de de, ja, je hebt de zee die onstuimig is. Um, ja, het gaat over, vooral over een environment die reflecteert uh, wat, wat er in de persoon uh, rondgaat, zeg maar. Ja. Um, en um, ja, ik, ik denk dat ik het uh, daarbij moet laten, want het... Uh, het is wel echt een nummer waar je waar je eigen wending en binding aan kan geven... Nee. als je er naar luistert op verschillende manieren. Ja, precies. Um, Black River heeft wat dat betreft meer een, een daadwerkelijk concreet uh, concrete, um, uh, message... Uh, dan, uh, dan de abyss. Dan yeah. de, ja. de abyss, heeft wel, wel een message, maar die is wat, uh, wat meer abstract ja. uh, van nature. Dan, zo, zo zie ik het zo... Ja, ik, ik iets grappigs dat me bij staat over die, die video is dat er, er zit een shot in dat er een, uh, en dan zie je een, een gezicht en er, er spuit allemaal gal uit zijn mond. Okay. Uh, en het was moeilijk om die upload te krijgen. Want het, ja? er ging een soort automatisch uh, blok overheen, omdat het een soort gore zou, uh, zou zijn. Ah, en, uh, die uh, ja, ja. Uiteindelijk is het wel goed gegaan Ik weet niet precies hoe, maar... Uh. Ja, want je hebt AI, dat AI dan checkt. En dan uh -huh. checkt AI zijn eigen database. En dan is het van, ah ja, nee, dit is gore. Maar... Okay, dat, Gebruik we gebruiken waarschijnlijk allemaal dezelfde, dezelfde source material om dat te checken. Okay. Echt super, super weird. Yeah. Ja. Oké, okay, en, en, en wat uh, willen jullie dat de luisteraars voelen als ze de apps horen? Uh, een stukje introspectie misschien, uh, althans uh, dat voel ik zelf. Ja. Maar ik, um, het, is niet, het is niet mijn plaats om, om te vertellen wat nee. iemand anders moet voelen bij ja. het horen van onze muziek. We hebben mm -hmm. met een bepaalde. Uh, Involgens geschreven en um, we hebben er natuurlijk een bepaalde message bij, maar um, dat betekent niet dat als je het op een andere manier, manier interpreteert dat het niet uh, valid en uh, niet valide en, mm -hmm. en correct is. Um, uh, soms halen mensen daar, daar ook strength uit. Um, ja. ik, ik weet dat ik uh, zelf nummers verkeerd geïnterpreteerd heb, omdat mijn Engels nog niet goed genoeg was op de leeftijd dat ik het hoorde. Van, ja. Ja, ja dus hij dan in, dat heeft iedereen zijn eigen interpretatie inderdaad. En dat is het belangrijkste in de muziek. Qua nummer is het ook net even iets anders, denk ik, dan de rest. Ja. Het is uh, iets meer op uh, tempo, denk ik. Uh, ja. En uh, qua, qua noodkeuze ook uh, zit het net als in een ander uh, spectrum dan, ja. dan de rest. Okay. Uh, iets iets uh, ja, uh, meer drum en bass-achtige beats. Uh, oh. Wat freevolder, uh, basloopjes. Ja. Uh, ja. Het is net even anders. En dat uh, maakt hem als je die vijf in, in sequentie luistert, mm -hmm. uh, een soort van. Uh, ja, op een bepaald vlak uh, springt hij eruit. Ja. Zou je dan zeggen dat uh, de Abyss een samenvatting is, wat uh, Once Mortals muzikaal en thematisch wil uh, laten horen? Um, ik zou hem niet zo sterk willen zeggen, maar um, het, is een, het is een representatie van wat wij kunnen. Ja. Um, ja. Ik denk dat dus als je. Als je uh, is het is fair om te zeggen dat, dat However Humble misschien wat meer um, sluitend is aan, aan wat Once More Tools is? Ja, misschien wel. Die heeft wel zeg maar een beetje alle aspecten. Kijk, de Abyssus meer uh, gaat één kant op, ja. maar de andere kanten uh, zitten wat minder belicht in dit nummer. Oké. Okay. However Humble uh, bestaat eigenlijk uit een paar brokken die achter elkaar uh, elkaar opvolgen. Ja, Dat zijn klopt. hele verschillende brokken die allemaal uh, uh, uit alle hoeken van ons uh, repertoire zeg maar, uh, komen. Dus okay. die, die valt beter onder die noemer, denk ik. Oké, okay. yeah. En uh, ja, het schrijven van uh, de app is ook jullie als band uh, persoonlijk veranderd... of dichter bij elkaar gebracht? Of is het niet specifiek bij dit nummer? Um, nee, ik denk... Um, ja, de, de eerste um, uh, vijf nummers die we hebben inderdaad... Uh, die, die nu uit zijn... Mm -hmm. is echt de grondslag geweest van... oké, okay, dit is... Dit um, uh, uh, uh, uh, is ground control... en mm -hmm. vanaf hier gaan we bouwen aan de Space Shuttle... om yeah. de, de, de wereld verder te verkennen, zeg maar. Okay. Um, uh, ja, uh, verschillend genoeg, zeg maar, qua, uh, qua invalshoeken en uh, yeah. ja. ik was bijvoorbeeld ook uh, niet eens in de band toen het nummer geschreven werd. Oh, dus okay. uh, voor mij, ja, ik heb de drums natuurlijk een beetje zelf ingevuld. Maar, mm -hmm. uh, Echt uh, de, hoe het tot stand is gekomen, dat is voor mijn tijd uh, gebeurd. Ja, precies. Ja. Michel had wel een, een structuur uh, uh, in deze, voor deze en die heeft me toen geleerd. En uh, ja, daar heb ik mijn eigen draai aan gegeven, ja. o, van, van mijn aandeel dan, zeg maar. Mm -hmm. um, het, uh, de, de outro um, heb ik samen met Diego gecomponeerd. Uh, dus dit was wel een, een stukje... Waar we, waar we allemaal onze eigen bijdrage aan hebben geleverd. Ja. Ik bedoel, we hadden uh, drums eronder natuurlijk... die we zelf hadden geprogrammeerd. Ja. Maar uiteindelijk, wij zijn geen drummers. Wij weten ja. niet wat belangrijk is... en we weten niet hoe wij... Um, de, um, ja, de, die muzikale input op de juiste manier kunnen geven... dat dat de, dat, dat de songs zoet. zeg ja, precies. maar. En, bij het ja, Ja, en, en Corné heeft daar zijn, echt zijn talenten laten zien, ja. uh, wat mij betreft. Ja. ja, zolang jullie een beetje uh, aangeven van ongeveer moet het in die richting, die, link, uh, die link feel... Link. dan uh, maak ik er wel wat moois uh, ja. van. Ja, het komt altijd beter terug eigenlijk wel. Ja. <laughs> dat, dat hoop ik. Goed, ja. Het <laughs> is goed te horen, sowieso... Uh. In het nummer. Yeah. Uh, yeah. Nou, we uh, door uh, naar uh, nummertje 4. Op uh, 29 augustus verscheen dus de vierde single: hè, het korte en uh, groovende Forever Humble. Eveneens uh, met een officiële performance videoclip. Uh, dit keer leek de video opgenomen in de kerk, hè. jullie zeiden het al, mm -hmm. dat, uh, daar is hij opgenomen. En, uh, aangezien een orgel op de achtergrond te zien is. Correct. Ja, het is ook echt een kerk geweest of een, ja, een voormalige kerk. Volmalige ja, dat, kerk. dat was wel een, uh, was wel een dingetje. Ja. Um, want ik was nog op zoek naar een plek om... Uh, ja, het is oude locaties met, ja. uh, met metal. Hè. Ik bedoel, als je drums uh, wil spelen... dan heb je niet zo heel veel plekken... waar je dat kan doen in Nederland. Nee. Um, zeker met, uh, met ons stijl uh, muziek. Mm -hmm. uh, dus ik had een buddy van mij gevraagd... van hey, uh, yo dude, heb jij ideeën... van waar we het uh, kunnen doen? En uh, uit het nieuws kwam hij met van... Uh, ja op zich, je kan het in uh, mijn vriendskerk doen. Uh, <laughs> Wait, what the fuck did you just uh, say? just <laughs> <laughs> <Yeah, but, laughs> <Yeah. laughs> um, Dus wat blijkt nou? Um, uh, mijn, uh, mijn buddy's vriendin, die heeft een, uh, uh, samen een kerk gekocht met haar uh, oh. ex-vriend. Wow. Toen, toen ze voor het eerst naar Nederland kwam. Dus ja. is, uh, van, uh, van oorsprong uh, Zweeds. Oké. Okay. Um, en um, ja, dat is uiteindelijk omgegroeid tot een soort van art commune. Daar hebben we een paar, uh, paar artiesten een aantal jaar in geleefd. Oké. Okay. Um, het staat echt normaal gesproken vol met um, sculptures en kunstwerken. En, en kunstwerken en uh, ja. Precies. Ook een en uh, zo. Uh. Ja, dat. Ja. Um, maar ja, ah. ze, ze staan op het punt om het te verkopen. En ja... Uh, ja uh, Brutaal gevraagd van: uh, Hey, is het oké okay als wij um, wat opnemen hier? Ja. En ze van... Ja, yeah, yeah, sure, no problem. Dus oké, okay. okay, maar dat ging te, dat ging te vlug. Oh, yeah. um, weet je heb, je, heb je een idee van hoe luid een metal band is? Ik bedoel, het is echt uh, yeah. een van de luidste dingen in, in de wereld. Dus van... Ja, yeah, no, it'll be fine. I'll just tell the neighbors, zei ze toen. Uh. Van, van, oké, okay, een, een maand later opnieuw gevraagd van: Hey, yo. Uh, <laughs> Weet je echt zeker 100%, 100 dat dit oké okay is? Dan, ja. dan hebben we allemaal goed. Uh, uiteindelijk de um, drumstijl opgezet. En uh, Cornege heeft één, uh, één hit op de, op de snare drum. En het is echt dus, Oh, nee. Ongelooflijk. Ja, en uh, Ingrid, die sowieso al niet zo heel veel kleur in haar gezicht heeft... Uh, die, die trekt trek helemaal weg. wit. Van, uh, <laughs> okay, oh my god, what, what is <laughs> you? Dus uh, die, die trok zich eventjes, ja. uh, even maar als even ja. echt een uh, hele goede sport wat dat betreft. Uh, ja. En, ja, we hebben inderdaad gebruik kunnen maken van die kerk. Wow. Ja, en geen Wel, klachten gehad. Want, en geen je, klachten, nee. Ja, uiteindelijk niet, toch? Uh, niet dat ja. weet, in ieder geval. Nou blij om te horen inderdaad. Maar jullie hebben dat ook allemaal live gespeeld uh, voor die clip? Ja, we hebben het wel, we hebben het wel uh, gespeeld. Maar we hebben het niet, we hebben het niet opgenomen natuurlijk. Want, nee. ja dat, dat, is een, dat vraagt nog een extra mm -hmm. um, behoorlijke investering op uh, ja, live capture devices. En je, je moet zorgen dat je goed kan monitoren en, ja. en dat soort dingetjes. Dus ja, wat we spelen, spelen we echt. Maar ja, om... Um, ja, um, uh, om een live performance daar ook te kunnen regelen... was gewoon niet rendabel in de nee. tijd die we hadden. Ik bedoel, we hebben ook ja, bijna geen budget. De eerste, de eerste uh, video van, uh, van Brief was uh, met ja, um, ja, vijf tientjes bij elkaar. En uh, ja, deze was dan echt uh, ja, 170, alles bij elkaar. Met, met lampen en tien man uh, aan, aan buddies en vrienden en, ja. uh, en, en lunch... Ja, uh, ja, je moet uh, om, om, om de dus zoveel tijd wat compromissen trekken, denk zeker, ik. Zeker, ja. Voor wat hoort dat, zeg maar. Hè. Ja, je uh, doet dat. wat voor elkaar en je krijgt er weer wat voor, uh, voor terug. Mm -hmm. ja oké okay. en, en de clip werd die ook weer erom gefilmd door uh, Bruno Gambini? Ja, zeker. Ja. Ja, Bruno heeft uh, zich het talenten wederom uh, weer kunnen laten, oh. uh, laten showen. Ja. De editing was, uh, was tricky deze keer, maar... Uh, ja, we hebben, het, we, hebben het gered, we hebben het gered binnen de tijd. Nice. nice. hoe is Forever Humble ontstaan? Wat inspireert het nummer, zowel muzikaal als tekst? Ja, Forever Humble uh, heb ik wat meer uh, grip op qua, qua songtekst. Uh, het gaat echt over um, je, eigen weg, uh, je eigen weg inslaan. Mm -hmm. En uh, soms, soms heb je een, een duidelijk idee van... oké, okay, dit wil ik bereiken en ik wil er op deze manier naartoe... En dan heb je van die mensen die naar je toe komen: van ja, weet je, je doet het niet goed of je moet het op deze manier doen. Ik bedoel, ik zit in de business. Laat, laat, uh, laat, me, uh, laat me je, uh, laat me je de weg wijzen ja. hierin. Van, nee, <laughs> uh, ik, ik wil het op mijn eigen manier precies. doen. En, nee. en um, je, jezelf authentiek houden en niet, uh, geen compromissen sluiten op wie je bent nee. en, uh, nee, en wat je maakt. Ja, precies. Daar gaat Halloween Rumble over. All right. En ja hou jezelf humble. Ja, <laughs> laat nee. niet ja, je, naar je hoofd zeggen. Nee, inderdaad. Heel goed. Uh, het is een, een korte maar agressief en op zeven nummer... in vergelijking met de andere singles. Uh, Hoe past Forever Humble in de muzikale evolutie van de Once Mortals? Is het uh, qua geluid anders dan jullie eerdere singles? Het is uh, een wat uh, ja, niet, uh, niet standaard opbouw qua nummer. Nee. Het, uh, zo hadden we het net al even over. Qua, mm -hmm. qua stijlen pakt het wat verschillende elementen van, van de band. Ja. Um, en uh, dat maakt het juist uh, zo mooi... Dat, dat je er ook dus... Uh, het begint heel snel, het eindigt uh, heel heavy... en in het midden zit een, wat, uh, een soort mooier open, mm -hmm. open stuk. Ja. Uh, nou ja, die vrijheid die geven we onszelf ook gewoon. Hè. Van, we willen geen uh, standaard nummer nummeropbouw per se... Ja. met refreintjes en coupletjes en een en, en, en bridge. Mm -hmm. uh, we doen gewoon wat uh, waar we zin in hebben. Ja, en dat uh, in zekere zin past dat bij de thematiek uh, van het nummer, denk ik. Ja. ja, en was ook nodig voor dit nummer. Ik bedoel, als je... Um, uh, de, de turbulentie in, de, in de eerste instantie ervaart. Mm -hmm. uh, uiteindelijk um, word je toch beloond door het feit dat je, um, ja, ja, zoals ik eerder zei, je eigen weg in hebt geslagen. En um, dat, dat, dat is soms heel hard, um, maar dat komt met zijn eigen rewards. En, en dat kan soms zo, zo uh, beautiful uh, uit, uit de lak komen, um, dat je er soms zelf ja, uh, toch wel versteld van staat. Um, ik ga geen credit claimen voor de, voor de muzikale opbouw mm -hmm. dat was in dit geval de stylings van Diego yeah. maar ik, ik weet niet waar hij het vandaan heeft gehouden, zo'n zo mooi, uh, mooi stukje compositie yeah. um, en, en met, die, met die knowledge dat je de, de, het zelfvertrouwen in jezelf houdt van uh, ik doe het op, uh, we doen het op onze manier en um, we hebben iets moois bereikt en met die um, attitude ga je, ga je de rest van de wereld weer in, uh, niks is heavier Oh yeah. <laughs> Helemaal goed. Oké, dankjewel. Uh, we gaan er weer naar luisteren dus uh, Forever Humble. En daar gaan we, uh, daarna zijn we weer terug voor de laatste keer uh, met de slotvragen... en natuurlijk de nieuwste single, maar eerst Aurélie Forever Humble. Dus tot zo. Forever Humble hoorde je er dus zojuist dat op 29 augustus door Groove Metal Band One Once Mortals werd uitgebracht. Mijn speciale gasten van deze avond die naar Zandvoort zijn gekomen vanuit Amsterdam. Nee nou ja, niet allemaal Amsterdam. Ja, Amsterdam en Rotterdam zelfs. Om, sorry, om te praten over hun band, invloeden en diepere betekenis achter hun tot nog toe vijf gereleasde singles. En voordat we zo direct helaas alweer aan het einde van de avond zijn gekomen en gaan afsluiten met de laatste single, wil ik eerst nog even van jullie weten of er plannen zijn om binnenkort een EP of album uit te gaan brengen. Uh, ja, dat kunnen we wel vertellen, denk ik. Ja. Uh, we hebben, kijk hoe we dit hebben aangepakt, is uh, we hebben eigenlijk uh, heel veel nummers uh, op voorraad. Mm -hmm. En dat hadden we al toen ik eigenlijk bij de band kwam. Ja. En we hebben vorig jaar, of afgelopen jaar in december, hebben we voor de eerste tien nummers uh, de drums opgenomen. En ook gaandeweg uh, de rest. Mm -hmm. um, en het idee was, uh, we gaan voor de eerste vijf nummers... dat is een soort uh, setje die, die goed bij elkaar past... Uh, qua, qua opbouw en uh, qua uh, periode wanneer het is geschreven. Ja. Dat, dat is een soort uh, groepje nummers. En die tweede helft heeft eigenlijk hetzelfde. Ja. Uh, dus het idee is om dat als twee EP's te releasen. Okay. Uh, dus eigenlijk de eerste vijf hebben we nu uitgebracht. Ja. En dat is dus eigenlijk EP1. Dat is EP1. Volgens mij heet die nog niet zo op uh, nee. Spotify. Maar uh, nee. dat, dat gaan we nog elke keer doen. Ja. Ja. En, nog een naam voor voor verzonnen worden. Ja, ja? Nou, volgens mij... Die, uh, uh, ja, ja. Die, die moeten we misschien nog een keer uh, als, als uh, ja, groots ik aangekondigde <laughs> announcement ja. release. Ja, ja, misschien wel. Maar uh, ik weet niet, um, als, je, als je kijkt naar het vijfde nummer... dat hij wel het meest uh, de rode draad uh, volgt van, van alle nummers. Van defiance van jezelf verzetten tegen dingen die niet kloppen. Mm -hmm. en, um, en, en goed in je eigen schoenen blijven staan. Um, wat mij betreft is het ook een prima titel... Uh, ja. Uh, om, om zeg maar een mooie rode strik om een pakketje van de eerste vijf te... Uh, te ja, dus de dat, is, dat ja. is het plan inderdaad. Ja. Uh, de defiance dat het ja. uh, de Goeie eerste EP is. Wel, ja. En uh, die andere vijf nummers dus die hierop volgen, die hebben we wel tegelijkertijd opgenomen. Maar mm -hmm. die zijn nu wel uh, anders gemixt. Ja. Uh, dus we hebben daar wat stappen weer ingemaakt. Dat het uh, toch weer even een, uh, een niveautje hoger is en uh, nog, okay. nog verder klinkt. Ja. Uh, ja. Al zijn de eerste vijf nummers ook al uh, heel goed uh, gelukt, uh, ja. als je het mij vraagt. Ja, zeker. en dan ook weer uh, elke maand één uh, van loslaten? Of, uh, dat is wel het ja, de de zeker. De plan zoals jullie ja. deden met de eerste vijf. Dat is inderdaad uh, ons plan om uh, onze offensive op de Nederlandse metal scene uh, ja. <laughs> voort te ja. zetten. Ja, precies. Gewoon een constante uh, barrage van, uh, van nummers inderdaad. We uh, uh, weten dat jullie uh, Alive and Kicking zijn natuurlijk, elke maand. Precies, ja. en de uh, komende winter gaan we dus de volgende tien nummers uh, opnemen. Uh, okay. uh, dat is het plan tenminste. No. Um, yep. En dan kunnen we gewoon zo door blijven gaan. En ja. zolang wij uh, die, die, die productieniveaus ja. hoog houden, dan, dan gaan hebben. we gewoon verder ja. door. Ja, inspiratie komt natuurlijk vanuit je. Vanuit al, ja, iedereen maakt ja, best niet. wel heavy, uh, heavy dingetjes mee natuurlijk ja. uit het verleden. En, uh, ja. en struggles die we hebben. Kijk, uh, tussen de nummers door, door had ik al even verteld, uh, persoonlijk. Mm -hmm. uh, ga ik nu niet ja. verder op in. Maar ja. Um, er gebeuren heavy dingen in het leven. En ja. um, de beste manier om daar doorheen te komen voor mensen die metal spelen, is om dat zich te laten vertalen in, ja. in het schrijven van muziek. Ja. Um, eh, zodat het iets goeds kan doen ook voor, voor andere mensen die met ja. uh, similar issues uh, worstelen. Ja. Um, en ja, voor, voor ons is het eigenlijk alleen maar catharsis. Ja. Ah. Helemaal goed. En uh, hebben jullie ook de ambitie om uh, Once Mortals uh, naar het live podium te brengen? Of staat dat al stiekem in de planning? Ja, yeah, gra uh, gra uh, graag please en thank you. Ja. Um, uh, we zijn bereid in principe overal te spelen. Ja. Um, dus uh, als je uh, vader, broer, oom, tante, uh, overgroot, oma een venue kent heeft, of uh, toegang heeft. Um, zijn wij absoluut bereid om ja. dat te spelen. Grote kans dat we ze al een bericht gestuurd hebben. Maar er zijn ja. er vast ja. nog een heleboel die we niet kennen. Nee, Help oma eventjes herinneren ja. dat ze haar e-mail beantwoordt. <laughs> ja. Precies. Ja. Nou ja, boeken deze gasten, mochten jullie luisteren. Uh, hoe, hoe zouden jullie het eerste uh, ideale eerste optreden voor je zien? Uh, intiem in een kleine club of meteen knallen op een festival? Of ja, ik denk dat jullie voor... Kle klein beginnen. Ja. Ja, wow, kleine denk clubie, inderdaad. Ja, ja. ja, lekker dicht op elkaar, lekker ja. zweten en... Uh, Hart, uh, hart tegen hart. hart, tegen hart. Ja. Hebben jullie ook al uh, nagedacht over de, de look en de feel van jullie live show? Uh, denk aan visuals uh, of de manier waarop jullie het podium willen aankleden en gebruiken? Uh, um, eigenlijk, zover, zover ben ik zelf nog niet gekomen nou. in mijn hoofd. Ik bedoel, ja, ik bedoel naast de uh, naast daggedromen van, uh, van de Metallica show zeg maar, die je voor je ziet uh, over uh, vijf of tien jaar, mm -hmm. um, gaat niet gebeuren. <laughs> uh, maar uh, ja, je, je mag dromen. Ja, natuurlijk, zeker weten. Um, nee, ik denk dat echt, um, uh, de, zoals Corneo zijn, hard tegen hard, kleine shows. Ja. Um, Niet te veel uh, tierenlantijntjes in het begin. Uh, ja. We zijn gewoon... Uh Dicht bij de kern blijven en uh, gewoon uh, rocken op het podium. Ja, als je, de, als je de audience ook mee hebt, dat is het allerbelangrijkste. Want anders uh, staan we ook uh, ja, eigenlijk uh, voor Jan Nul <laughs> op het podium. Dat moeten we niet hebben. Uh, de tijd uh, dringt helaas. Uh, waar kunnen de mensen die jullie muziek te gek vinden vanavond uh, heen om jullie te supporten, tot slot? Bandcamp. Ja, we Met hebben zo? eigenlijk alles volgens mij. Uh, ja. Ik beheer niet dezelfde pagina's, maar ja, we hebben Spotify, Instagram, Facebook, uh, YouTube. Ja, uh, elk ja. elk uh, nummer heeft een eigen video, dus ga het vooral checken. Oh, right. En de gebruik hem ook. Oké, okay, dank jullie wel. Uh, ik uh, bedank jullie onwijs voor de komst vanavond. Uh, tijd uh, zit er helaas alweer op. Ik hoop dat jullie het gezellig vonden. Ja, dankjewel oh, uh, dat je ons uit hebt genodigd. Ja, en, uh, ja, misschien nooit nog een keertje. Het lijkt me echt hartstikke leuk. zeker. dat gaan we zeker doen. Nou, uh, ik vond het ook erg leuk jullie te hebben vanavond. We gaan tot slot luisteren naar jullie nieuwste single... die begin deze maand is uitgebracht. en heet Kunnen jullie tot slot nog heel kort iets wat vertellen over deze track? Ja, de naam zegt het al, hè. Uh, verzet. Alright, top. Ja. Nogmaals bedankt en uh, ik wens jullie heel veel succes toe met Once Mortals. En ik hoop dat jullie binnenkort uh, bij een van de venues zal zien op het podium natuurlijk. Ook blijf ik jullie uiteraard volgen in de toekomst zodra er weer wat nieuws van jullie verschijnt. Heel veel succes en wel thuis voor straks. En yes. uh, tot snel. wel. Ik bedank uh, mijn luisteraars voor vanavond. Ook weer voor het luisteren naar deze 21ste van Play Lat Volgende week ontvang ik wederom een band onder deze noemer. En mag ik de Haarlemse Trash Metal Band op Saktur gaan ondervragen. Tot volgende week dan. Bedankt. Fijne avond. Hoi hoi. Stop it!